10 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Uit het hele land komen meldingen binnen van mensen die een opvallend heldere lichtbol boven Nederland hebben gezien. Vermoedelijk was het een meteoriet, een stuk ruimtepuin dat verbrandt in de atmosfeer. Het gebeurde rond kwart over negen. Onder meer uit Groningen, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland komen meldingen van een object met een witte, groene of blauwe staart dat een aantal seconden was te zien.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 Een activist in het kamp, in de Syrische hoofdstad Damascus, zegt dat er 50 VN-voedselpakketten zijn doorgelaten. Er waren 200 pakketten gestuurd. In het kamp wonen 18.000 mensen. Het is afgesloten van de buitenwereld sinds de troepen van president Assad zeven maanden geleden begonnen met een belegering. De lokale PVV-fracties in Den Haag en Almere dienden de afgelopen vier jaar zeer veel moties in, waarvan maar weinig zijn aangenomen. Dat meldt Nieuwsuur. Raadsleden van andere partijen zeggen tegen het programma... dat ze de PVV'ers zien als weinig constructief. De PVV-fractievoorzitter in Almere, Toon van Dijk... zegt dat uit het onderzoek blijkt dat zijn fractie tegen de stroom oproeit. De Nederlandse hockeyers hebben in India de eerste World League gewonnen. Oranje won van Nieuw-Zeeland. Het werd 7-2. Het is de eerste hoofdprijs voor de mannen sinds de Europese titel in 2007.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 Nog pas goedenavond. Nog één wedstrijd is bezig. En het is nog spannend ook in Heerenveen. Arman, afsig uh, Nog steeds 1-1 in het AWLN-straatstadion. na ruim een uur voetbal. En ik zie uh, Roda-coach Daal Thomas druk gebaren. Dat zijn spelers toch echt een keer weg moeten uit het eigen strafschopgebied. Maar het lukt nog te weinig. Want net opnieuw een uh, goede kans voor Heerenveen door een uh, prachtig schot van die fijne voetballer Hakim Ziyech. Die schoot hem buiten de 16. Heel geplaatst op goal. Maar uh, Kuto, de doelman van Roda, kon die bal nog net over de lat tikken. Nog uh, ruim een half uurtje dus uh, in dit uh, nou, wel aardige duel tussen Heerenveen en Roda. Het is spannend, goed is het niet, maar leuk om naar te kijken. Toch wel 1-1. Be afraid of the dark, zei Robert Kramer. We gaan naar Arman Want. Een penalty voor Heerenveen. En Alfred Fienbogason, de topscorer van Heerenveen, gaat natuurlijk achter die bal staan. Hij was het ook. Die werd vastgehouden in het eigen strafgebied van Roda. En Fienbogason die staat inmiddels achter de bal. Van Boekel zet iedereen op afstand. Kuto in de goal. En uh, Finn Bogasson dan uh, met de aanloop al. Nee, Van Boeken moet het nog even allemaal uh, goed zetten daar. Dat heeft hij nu gedaan. Finn Bogasson met de korte aanloop. En het schot met rechts. En die bal gaat er heel goed in. Feilloos in de rechterhoek. Kort laag beneden. En uh, Kuto is kansloos. En de 18e goal is dat alweer van uh, Alfred Finn Bogasson. En de 2-1 voorsprong ook voor Herenveen. Die penalty kwam tot stand door een actie aan de linkerkant van uh, Basha of Finn Bogasson liep met hem mee. En Finn Bokasson werd heel licht getoucheerd door Luiks. Ik kijk nog een keer in de herhaling of het nou terecht is dat die penalty gegeven wordt. Nee, nou ja. Het lijkt erop dat Finn Bokasson over zijn eigen benen struikelt hoor. Misschien wordt hij heel licht aangeraakt door Henk Dijkhuizen die daar ook in de buurt was. Maar dan is het wel heel licht. Maar goed, Vin Bokasson ging naar de grond en de penalty wordt dus gegeven. En die wordt heel goed binnengeschoten ook door de IJslandse spits. Die de bal nou ja, kansloos voor Kuto dus binnenschiet En dan komt Heerenveen op een terechte 2-1 voorsprong. Want terecht is het wel. Heerenveen speelt veel beter in het eerste kwartier van die tweede helft dan Roda JC. En het doelpunt is dan het logische gevolg daarvan. Hoewel de penalty misschien niet helemaal terecht is dus gegeven door Van Boekel. Terwijl er nu een vrije trap is voor Roda JC en ook een gele kaart gegeven wordt aan Ramon Zomer. Omdat hij een overtreding maakt op Nemet. en zo een kansrijke aanval voor Roda beëindigt. Wel een interessante plek voor een uh, vrije trap voor de ploeg uit Kerkrade. Meter of 25 recht voor de goal van uh, Noordveld. Het is ver maar het kan wel. Anouar Kali is een specialist uh, aan de kant van de ploeg uit uh, Kerkrade. Luijks staat er ook bij. En ja, het zou wel heel fijn zijn voor Rode als ze zo snel al na die uh, 2-1 van Fimbo nu al de gelijkmaker uh, kunnen maken natuurlijk. Uh, maar goed, we gaan zien of dat lukt. Luijks heeft de bal in elk geval neergelegd. Dat is meestal er een teken van ook dat Luijks de bal uh, gaat trappen. Maar goed, het kan ook Kali zijn die er ook uh, bij staat. Het wordt Luiks met rechts of Kali met links. De muur staat op afstand. Van Boekel vindt het goed. Luiks legt de bal nog eens goed neer. En dan zal het toch echt wel uh, Kees Bluiks worden, denk ik. De centrale verdediger met een uh, harde trap, gok ik zomaar. Van Bukel die fluit nu dat die vrije trap uh, genomen mag worden. Bluiks met de bal en die schiet hem slecht in de muur. Laag geschoten op de voeten van de Herenveen uh, verdedigers die daar in die muur staan. En dan... Uh, Trap Kali die bal ook nog eens paniekerig terug naar zijn eigen doelman, naar Kuto. Waardoor er uh, van een interessante aanval uh, voor Roren niet heel veel meer overblijft. Roren mag wel gaan opbouwen nu. En uh, hoopt die 2-in achterstand dus uh, goed te gaan maken. Maar dan moet het wel beter gaan spelen dan het tot nu toe heeft gedaan in die tweede helft. Want de ploeg is de onderliggende partij tegen Herenveen, dat terecht blijft met 2-1. Voor het eerst sinds 2 november vorig jaar heeft AZ weer een competitiewedstrijd gewonnen. In Alkmaar won de ploeg van Dick Advocaat met 3-0 van NAC. Advocaat is vooral opgelucht naar die slechte reeks van zes wedstrijden zonder overwinning. We begonnen natuurlijk fantastisch in, toen ik hier kwam met die negen wedstrijden. Maar de laatste zes wedstrijden verliezen de vier. Ja, dat mag bij een ploeg eigenlijk niet uh, overkomen. En uh, gelukkig hebben we daarover gesproken. We hebben een goede week gehad in Spanje. Deze week goed getraind. En dat straalt dus ook uit. Uh, op een paar momenten van nakna hebben we eigenlijk de hele wedstrijd gecontroleerd. Een paar goede kansen gehad. Op een paar momenten heel goed veldspel. Dus uh, hopelijk kunnen we dat voortzetten. Je hebt wel ingegrepen, hè? Nou ja, ik heb bij andere spelers ook de kans. Uh, toen ik hier kwam, ben ik doorgaan met eigenlijk met het elftal wat er stond. Ik heb nu wat andere accenten neergelegd. En uh, ja, we zijn niet echt in de problemen gekomen. Ja, je hebt het over accenten, maar. Uh, Speelt er ook iets psychisch. Uh, concurrentie, uh, knokken voor je plek, um, van je afbijten, niet makkelijk doelpunten weggeven. Hoe zie jij het allemaal? Nee, maar dit, is geen, dit is geen groep die bewust zeg maar, niet uh, vol gaat. Uh, dat zijn jongens die, die houden van voetballen. Uh, die vinden het. Uh... Heerlijk om te voetballen, laat ik het zo zeggen. En ze uh, zullen niet bewust minder geven, laat ik het zo zeggen. Maar we hebben gewoon een mindere fase gehad. Zoals, zoals sommige ploegen ook wel eens hebben. Ga je zitten als coach naar zo'n uh, winterstop. Ben je dan uh, overtuigd van wat je gaat zien? Of ben je toch stiekem ook wel benieuwd van hoe, hoe dat vanavond zal verlopen? Nee, dat duidelijk het laatste. Want dat, dat weet je natuurlijk nooit. Je kan nog zo goed voorbereid zijn. Maar het moet toch, je hebt nou, straks met een, een tegenstander te maken die ook wil winnen. En moet winnen. Dus uh, ja, nee, dus, dit is een goede uitslag. En... Uh, Dinsdag weer voor de beker. Eén ding pakt heel goed uit. Je zet Berghuis erin. Die had dit seizoen nog geen basisplaats gekregen in de Eredivisie. Je passeert Goodmanson En hij is eigenlijk de uitblinker van de avond. Dat moet voor jou ook een, een, een bevestiging zijn van je keuze. Eén, Belangrijk belangrijkste is nu dat, uh, dat die bevestiging goed is... maar het belangrijkste is nu dat hij het ook de volgende wedstrijd weer laat zien. Want daar ligt het bij hem. Nu moet hij ook doorzetten. Dat hij dat op uh, meerdere momenten kan. En uh, je ziet dat hij ontzettend veel mogelijkheden heeft. Hij passeert makkelijk een fantastische schot. Kan ook een steekbaas geven. Dus nu moet hij het nou laten zien dat het uh, niet eenmalig is. Al dus dik advocaat, de trainer van AZ tegen Jeroen Elshoff. 3-0 won AZ van NAC. We gaan kijken bij Veen. Roda 2-1 is het in het voordeel nee, van 2 -2, de Friese. 2 Nu 2-2, want Roda scoort. Hupperts zorgt voor de gelijkmaker voor Roda 2-2. Nadat hij op ja, genante wijze bijna... Christian Koem, de verdediger van Veen eruit heeft gelopen. Hij had hem achterstand van een meter of 5-6. Toen de bal uit de diepte, in de diepte werd gespeeld. En Hupperts die was veel sneller dan Koem. En Koem uh, ja, probeerde dan nog wel recht te zetten door de bal via een sliding over de, zijlijn te over de achterlijn te spelen. Maar dat lukt niet. Hupperts neemt de bal over en schiet de bal dan heel goed langs uh, doelman Noordveld. En dan wordt het zomaar 2-2. Wat een gekke wedstrijd is dit dan toch. Roda heeft nog helemaal niets laten zien in die uh, tweede helft. En de voorsprong voor Heerenveen was dan ook terecht. Maar goed, die kwam wel tot stand door een, uh, op zijn zat gezegd, discutabele penalty. Die werd veroorzaakt doordat Vin Bogasson heel lichtjes werd aangeraakt door Henk Dijkhuizen En die penalty vervolgens feilloos benutte. Kuto ging daar de verkeerde kant op. Maar Veen heeft maar vijf minuten kunnen genieten van die 2-1 voorsprong. Want het is nu alweer 2-2. Dat is door die goal van Hupperts als Roda ook even wisselt. Een wissel Mark Heuscher die is nu de ploeg ingekomen. Mitchell Paulussen. Die is eraf gegaan. De ene links buiten voor de andere is dat. In de ploeg van Jondal Thomasson. En dan vraag ik me af hoe Heerenveen zich gaat herstellen van die tegenslag. Want in de eerste helft, toen het toen ook op een 1-0 voorsprong kwam. En het daarna al snel 1-1 speelde Heerenveen heel weinig meer klaar. En ik hoop toch dat ze dat. Nou ja, voor de ploeg van Marco van Basten. Hoop ik dat ze dat iets beter gaan doen in die tweede helft. Heerenveen heeft de bal met de doelman Noordveld. Die uh, een korte uittrap heeft naar uh, Otikba. Otikba dan uh, denk ik gaat een bal breed spelen op uh, zomer. Roda gelooft het even wel. Uh, jaagt wel een beetje door met uh, Donald. Nu Heerenveen komt daar wel uit. Via de As in het veld op het middenveld. Naar de linkerkant naar uh, Basja Cegoglu. Die veel ruimte heeft. Moet Dijkhuizen hem toch niet geven. Want die jonge aanvaller van Heerenveen. Heeft uh, deze Westertal al uh, meermalen laten zien. Dat hij heel gevaarlijk kan worden. De bal wordt nu uh, over de zijlijn gespeeld. Door uh, Dijkhuizen. Waardoor uh, Heerenveen mag ingooien aan de linkerkant. Via Koem. De man dus die de fout maakte net bij de tegengoal van Roda, Koem die uh, ver gaat ingooien, zo lijkt het. De spelers van Heerenveen kiezen positie in het uh, strafschopgebied van Roda ingooien. Uh, is daar kan daar iemand van Heerenveen aan de bal komen? Nee, dat lukt niet in het uh, strafschopgebied. Bal wordt uh, weggewerkt door Luijks. Heerenveen heeft uh, wel de bal, neemt uh, de bal weer over. Ja, aan de rechterkant nu via Van Aanold wordt op de huid gezeten door uh, um, Heusjer is dat en daardoor moet Van Aanold even terug. Maar Heerenveen houdt wel bal, bezit nu met. Uh, slagveer volgens mij. Nee, het is uh, Ziek die de bal dan probeert te spelen. Slagveer probeert de bal te spelen op Ziek, maar die bal is niet goed. En gaat uh, een paar meter voordat uh, er eraan kan komen over de zijlijn, waardoor Roda kan ingooien met nog uh, zo'n 17 minuten officiële speeltijd. Het staat hier dus 2-2 en ik heb werkelijk waar geen idee welke kant deze wedstrijd nu op gaat. Wij gaan het hebben over tennis. Dag zes van de Australian Open. Roger Federer ging vannacht moeiteloos door naar de tweede week. De Zwitser heeft zelfs nog geen set verloren in Australië... waar het voor spelers en publiek gelukkig iets minder warm is geworden. Goedenavond, Marcela Mesker. Goedenavond. Is hij bezig aan zijn tweede jeugd? Of zijn derde misschien? Nou, laat ik zeggen, hij speelt gewoon goed, laten we dat uh, zomaar zeggen. Dat speelt hij eigenlijk altijd wel in die eerste paar rondes van een Grand Slam... Maar wat mij opvalt, ja, als we zijn tegenstanders bekijken... uit de eerste drie rondes... Duckworth, Australische wildcard... Kavsic en uh, vannacht uh, Kabashvili... Nou, dat zijn nou geen namen waarvan je zegt... nou, daar gaan we eens van wakker liggen als je Roger Federer bent. Dus ik vind het niet zo heel verrassend dat hij geen set heeft verloren... en dat hij makkelijk door is en dat hij goed speelt. Dat weten we, het is een legende. En als je hem toch bij vlagen die halfvollies met zijn backend vanaf de baseline ziet uh, slaan, uh, achterloos zie je hem uh, servicewinners spelen... beweegt als een uh, luipaard op de baan, zo makkelijk... slaat lekker, prachtige uh, ballen... Maar ja, nu de vierde ronde, daar gaat het uh, uh, gebeuren vanaf de vierde ronde. En ik denk dat dan pas de echte test voor Roger Federer komt. Want uh, in die vierde ronde gaat hij uh, Jovi-Fried Tsonga, de Fransman... die als tiende is geplaatst, treffen. En mm -hmm. kijk, dan wordt het eigenlijk pas echt interessant. En kunnen we gaan zeggen, doet Roger Federer weer mee voor de titel? Want ja, dat heeft hij natuurlijk het afgelopen jaar eigenlijk niet gedaan. Hij heeft geen best jaar gehad. Dus... Ik ben ontzettend benieuwd naar die volgende ronde. En ja, dat die van Gabbashvili won met 6-2-6-2-6-3. Geen verrassing, maar nee. ja. Nu moet het gaan gebeuren voor Federer. En daar zijn we allemaal reuze benieuwd van. En Tsonga de... heeft ook nog geen set verloren, hè? Tsonga is een gevaarlijke tegenstander voor Federer. Hij won van uh, Gilles Simon, zijn landgenoot. Uh, altijd een, een lastige tegenstander. Een, een speler die niks cadeau geeft. Ja, en Tsonga heeft al eens van Federer gewonnen. Ook op het grote podia. Uh, Wimbledon bijvoorbeeld. Uh, dus wat dat betreft... Um, Denk ik dat Roger Feijder, als hij ergens van wakker ligt... dan uh, begint hij daar. En dat is nog maar het begin. Want stel dat hij wint, dan wordt het misschien Murray. Wint hij dat, dan wordt het Nadal. En dan misschien in de finale Djokovic. Dus kortom, een titel voor Roger Feijder is nog heel ver weg. Ja, ja want Nadal wint ook zo'n partijen met groot gemak. Dus als hij die nog tegenkomt... Nou, Nadal is natuurlijk uh, samen, denk ik, met Djokovic de grote favoriet. Het, het, het, het lijkt, uh, zoals het afgelopen jaar eigenlijk een tweestrijd... tussen die twee mannen was, ja, zo lijkt het jaar ook weer te starten. Maar ja, kijk je naar de tegenstanders van Nadal. Tomek in de eerste ronde, oké, okay, Kokkinakis in de tweede. Monfils, die die, die eventjes uh, afsloeg uh, vanochtend vroeg... Uh, met 6-1, 6-2, 6-3... Dat is niet niks, Moffis, 25ste geplaatst. Een man die uh, ja, geweldig kan tennis, enorme atleet misschien niet zijn beste tennis vandaag speelde... maakte veel fouten, 57. Maar toch uh, iemand die uh, twee weken terug... nog in de finale van Doha tegen Nadal... een hele mooie partij speelde. En op het nippertje verloor. En die gaat er gewoon nu af met maar zes games. Het geeft aan de ene kant aan hoe goed Nadal in vorm is. En um, ja, aan de andere kant dat Monfils misschien een mindere, mindere dag had. Maar um, als we Nadal zien spelen en we zien Federer spelen... alle twee goed, alle twee zonder setverlies... Maar dan is Nadal uh, nog wel een tikje beter nog weer dan Vedro, dan hoor. Jongeren, eigenlijk, ja, nou, hij teert nog op het zelfvertrouwen van vorig jaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar was hij toch de man. En uh, ja, hij, hij staat geweldig te spelen. Uh, je noemde hem al heel even Djokovic. Uh, is hij nog beter dan Nadal, uh, wat jou betreft? Um, ik denk dat het tussen die twee gaat. Ik denk dat ze elkaar weinig ontlopen. Nadal had vorig jaar in de grote wedstrijden toch een beetje... Uh, in de grote wedstrijden ja, uh, het beste van het spel. Denk even aan de finale van de US Open. Maar die finale die heeft Djokovic pijn gedaan. Daarna heeft uh, de Servië geen wedstrijd meer verloren in 2013. Uh, is nu ook goed begonnen in 2014. Um, ik heb zo'n idee dat dit een, een, een soort uh, wraakjaar gaat worden voor Djokovic. Hij heeft toch zijn eerste positie ook verloren aan Nadal. Dus uh -huh. hij heeft wel wat om voor te spelen. Zijn titel notabene ook. Hij, hij, is, hij heeft het toernooi al, al drie keer gewonnen. En, en ja, hij, hij, kan dat, hij kan dat weer gaan winnen. Um, dus er staat veel op het spel voor Djokovic. Stukje prestige, eer... Nadal Jockwees hebben tot nu toe op mij de beste indruk gemaakt. Ja. Um, ik kom zo bij je terug. Want we gaan heel even. Met, met de vrouwen kom ik dan terug. Maar uh, we gaan heel even met het voetballen kijken. Arman, Afzerokloe, Heerenveen Roda 2-2. Ja, bij de mannen hier staat we. Nog steeds, 2-2, 2-2, zeker. 2-2. <lacht> ik ga niet weer door je heen praten, Ronald. Dat zou ik niet durven. Uh, Hereveen, wel even in de aanval. Nu aan de rechterkant. Waar Bashaj nu de bal heeft. Hij nu naar de rechterkant uitgeweken. Omdat wildschut is ingevallen bij Hereveen. Die heeft uh, slag weer vangen. Speelt nu op links. De voorzet van Bashaj Kan daar iemand aankomen? Goed, toch gaat er door. En dan moet er gescoord worden door Vimbal. Of door Wim Boubasson? Nee. De bal dan nog steeds voor Heerenveen. De kopbal en dan de goal. Nee, weer niet. Wat een ongelooflijke situatie is dit dan toch weer. Basia die de voorzet gaf aan de rechterkant. En Kuto een inschattingsfout van de doelman van Roda. Het is niet zijn eerste dit seizoen. Hij ging onder de bal door. Waardoor er uh, opeens een vrije kans ontstond uh, aan de linkerkant. Het was Wilschut die de bal voor de voeten kreeg en uh, moest scoren eigenlijk. Maar hij raakte de bal helemaal verkeerd. Vim Bogasson zegt ook waarom speel je de bal niet af. Want hij stond helemaal vrij in het gebied. Maar goed, dat deed hij niet. En ook de kans die daarop volgde voor Heerenveen ging er dus niet in. Met nog ruim tien minuten officiële speeltijd te gaan in deze wedstrijd. En ik geloof niet dat dit hierin een gelijk spel gaat eindigen. Daar, is het, daar zijn er te veel kansen voor geweest in die tweede helft. Met name voor Herenveen, maar de enige kans voor Roda... die ging er ook gelijk in, de 2-2 van Huppers. Het is hier dus nog niet gedaan, denk ik. Het staat 2-2 bij Herenveen Roda. Gaan we even verder met Marcella Mesker over het tennis. Uh, de vrouwen waar we aan toe, Wozniakki, is uitgeschakeld. Is dat verrassend voor jou? Ja, vind ik toch wel, Wozniakki. Misschien niet meer de Wozniakki van een aantal jaren geleden... toen ze ja, steeds maar op de eerste plaats bivakkeerde... zonder een Grand Slam toernooi te winnen. Maar toch, ze won heel erg veel... En dat is er de laatste, nou, ik zeg anderhalf jaar gewoon niet meer bij. Mm -hmm. Eigenlijk sinds de hegemonie van Serena Williams en van Azarenka. Eh, komt de er niet meer bij in de buurt. En nu gebeurt het ook nog eens dat ze gewoon in de derde ronde verliest. Van een hele jonge Spaanse, maar wel iemand die heel goed is. Een zekere Garbin Muguruza. Nou, mooie naam. Een mooie meid ook. En vooral een. een ja, een nieuw type uh, tennisser bij de vrouwen, zou je haar kunnen, kunnen noemen. Ze is heel lang, ze is sterk. En uh, vaak zie je bij, bij lange speelsters, zoals een, nou ja, noem maar een, een Sharapova... of een Kvitova, hè, of vroeger een Davenport... Ja, die hebben toch moeite met hun bewegelijkheid op de baan. Zijn niet zo snel. Maar deze eh, dame, Mukurutsa, ik noem haar naam nog maar een keer wel. Het is een echte atlete, beweegt heel erg goed. En heeft ook nog eens die power... Die bijna alle vrouwen hebben, maar dat heeft ze dus in combinatie met atletisch vermogen. En nou ja, dat, dat heeft haar gewoon vandaag uh, doen winnen van, van Caroline Wozniacki... in een goede drie-setter. Uh, deze meid won al het, uh, het, uh, het voorbereidingstoornooi in Hobart, dus staat nu ook op een reeks van uh, gewonnen wedstrijden. Nou ja, het dat is, dat is leuk voor de toekomst en, en echt een verrassing. Ja, de toekomst, en je hebt het over een jonge speels, maar er zijn meer van die jonkjes die het erg goed doen. Hè? Jazeker, je hebt nog zo'n Canadezen van 19 jaar die is dus al hier in Melbourne als 30ste geplaatst Eugenie Bouchard uh, komt uit Canada nou dat land doet het al goed met een Milos Raonic bijvoorbeeld nummer 11 bij de mannen. Uh, Pospisil staat ook in de top 30 zijn allemaal nieuwe uh, jonge tennissers uit Canada en deze Bouchard ja, Martina Navratilova die noemde haar vorig jaar uh, op Wimbledon al als een potentiële uh, Grand Slam winnares ook een lange meid, atletisch, aanvallend tennis en, en ja, die nieuwe generatie van, van die jonge vrouwen... die lijken iets, iets extra's te bezitten. Niet alleen maar dat eenzijdige geknal, dat power tennis. Maar die kunnen meer. Ze kunnen ook volleren. Ze kunnen defensief spelen, omdat ze wat bewegelijker zijn. Hebben een goede service, wat vaak ook een probleem is bij de vrouwen. Hè. Je ziet veel dubbele fouten. Hè. Ook nog bij, bij spelers als een Azarenka of een Sharapova. Maar deze meiden die doen dat heel goed. En zo zijn er nog een paar Madison keys uit Amerika. Nou, Misschien zegt het je allemaal nog niks. Maar, Komt uh, nog. Het komt nog. Binnen twee jaar staan die echt aan de top. En ik denk dat het vrouwentennis wat dat betreft heel erg leuk gaat worden. Okay. En spannend dus ook nog uh, in Melbourne met deze twee jonge dames... in de vierde ronde. Bouchard hey. en Onthou uh, onthouzen. Hey, en je noemde me Azarenka al even. Hoe is het met de kampioen van vorig jaar? Ja, wel goed. Uh, won heel makkelijk. Kreeg één game tegen tegen Yvonne Meusberger. Nou, Oostenrijkse nummer 49. Stond voor het eerst in de derde ronde. Dus daar mogen we ook niet veel van verwachten. Wat me wel opviel bij Azarenka is... Eh, nou, behalve dat ze gewoon goed, goed speelde. Het dedigt haar titel. De baan ligt daar goed. De Rod Laver Arena ook. Maar dat ik toch wel ook positieve ontwikkelingen in haar spel zie. Je ziet haar wat vaker naar het net gaan. Die volleys. Lukken ook beter. Uh, ziet er technisch wat verzorgder uit. Uh, dus wat dat betreft. Uh, is Azarenka nog steeds iemand. Uh, ja, die in ontwikkeling is. Ze is ook pas 24 jaar. Nou, dan ben je op tennisgebied nog lang niet op je top. Ze is al nummer twee achter Serena Williams. Heeft ook al twee keer de Australian Open gewonnen. Dus dat is nog zeker iemand die de komende jaren... heel veel uh, Grand Slam toernooien gaat winnen, denk ik. En uh, in goede doen is dus uh, Azarenka Williams. Dat zijn de vrouwen waar je in Melbourne uh, op moet letten. Die zijn hm. toch wel de grote kanshebbers. Ja, we hebben het al heel lang niet meer over de Nederlanders en Nederlandsen. Uh, maar Krejcik zit nog wel in de dubbel. Ja, de laatste der Mohicanen. Zij verdedigt de eer van Nederland nog. Derde ronde in het dubbelspel. Samen met Radetska, haar Tsjechische partner. En eh, nou hebben we misschien nog wel een aardige loting ook. Want ze moeten tegen eh, Peer, de Israëlische en de Spaanse Soler Espinoza. En die wonnen van het eh, tweede geplaatste duo. Dus wat dat betreft eh, liggen daar nog wel kansen. En het zou mooi zijn ja, als het doorgaat. Eh, hebben we hebben toch nog een beetje oranje successen. Ja. Marcella, bedankt. Hè. We gaan naar Arman Afsaroklo. Heerenveen Roda, hoe lang nog? Nog uh, zes minuten officieel. Ik denk dat er nog een minuut of drie blessuretijd uh, bij komt. Ook wel. Het spel ligt hier even stil. Omdat er een uh, blessurebehandeling uh, nodig is voor uh, Dijkhuis. Is dat volgens mij... Die uh, nu langs de zijlijn ligt. Een tikje kregen en nu even behandeld wordt. Daar uh, aan de zijlijn. Daardoor moet de ingooi van Herenveen even op zich uh, laten wachten. In deze vreemde wedstrijd toch wel hoor. Want Herenveen kwam uh, vroeg al in de wedstrijd op voorsprong. Door een uh, mooie goal van uh, Ziek en droge schuiver vanaf een meter of uh, 14. Toen werd het 1-1. Uh, al uh, snel in de eerste helft ook door een goal van Nemert. En in de tweede helft denk je dat Herenveen het dan af moet maken. Want de ploeg is gewoon veel beter dan Rode JC. Heeft ook heel veel kansen gecreëerd in die uh, tweede helft. Het fluitconcert in het ABLN Stadion is voor denk Dijkhuizen die wel heel lang langs de zijlijn ligt nu. En Van Basten die gaat zich daar ook over beklagen bij de vierde man. Maar Dijkhuizen staat nu en is ook over de zijlijn gelopen. Waardoor de ingooi voor Herenveen inmiddels is genomen. En die wordt ook ingeleverd bij doelman Kuto van Roda. Omdat Roda de bal even over de zijlijn nog te speelt. Om die behandeling mogelijk te maken voor Dijkhuizen. De doeltrap voor Kuto van Roda JC. Zes minuten dus. Roda heeft naast die goal van Hupperts in die tweede helft eigenlijk helemaal niets laten zien. In die zin is het ook niet heel terecht als de ploeg uit Kerkraad een punt meeneemt naar, naar huis. Het wordt een lange busrit terug. Dat is natuurlijk fijner als je een punt of misschien wel drie hebt dan een nederlaag. Maar op basis van die tweede helft verdient Heerenveen wel de zegen moet ik zeggen. Roda heeft wel de bal. Een ingooi aan de, rond de middenlijn aan de rechterkant. Met Dijkhuis die nu weer gewoon staat. Ingooi heeft genomen. Donald dan de bal krijgt. Soutjuin is het maar hij verspeelt de bal naar Ziek. Is er veel ruimte als Ziek snel is maar dat is hij niet. Wordt nog goed verdedigd door Biemans. Is dat hij de bal over de zijlijn speelt. Heerenveen mag ingooien. Heeft Haas natuurlijk met Van Aanholt Aan de rechterkant op eigen helft nog wel. Van Anold naar Otikba. Maar Otikba kijkt nu eens naar voren. In plaats van dat hij de bal steeds breed speelt naar zomer. Otikba heeft de bal ingeleverd bij ik? Maar die kan de bal dan net niet onder controle krijgen. Laat de bal van zijn voet springen. Waardoor Roda kan overnemen via dijkhuizen. Roda nu met Kali in de middencirkel. Kali naar Donald. Donald zoekt dan een vrije medespeler. Gaat terug naar Kali. Kali. Gaat er naar de linkerkant waar Heuscher staat. De invaller in de ploegen komen voor Paulussen. Heuscher. zoekt Van Anold op. Gaat daar langs. Kan de voorzet ook geven. Heusje, nee, Van Anold herstelt goed. Goed verdedigd van die uh, linksback van uh, Heerenveen. Waardoor Heerenveen nu kan overnemen. En dan de Roon. Die met een verre trap naar voren hoopt de Wildschut te bereiken. Die probeert wel door te koppelen. Maar lukt niet helemaal. Finn Bogasson kan dat nooit halen. Finn Bogasson jaagt wel door op Couto die de bal nu in bezit heeft. Maar uh, dat levert weinig op voor Heerenveen. De doeltrap is genomen door Couto Rode heeft de bal aan de rechterkant. Weer via Dijkhuizen. Dijkhuizen levert in bij Sujuin. Sujuin Kali in de middencirkel. Donald. Donald dan uh, zoekt de diepte. Maar die is er niet. Want niemand loopt vrij. Waardoor Donald uh, terug moet draaien. En weer aflevert op Kali. Kali naar Montaigne, Die dus zijn eerste minuten maakt in de eerste divisie en dat eigenlijk prima doet. Gewoon een uitstekende wedstrijd speelt die linksback de gelegenheid linksback van Roda JC. Want Montijnen is natuurlijk een rechtervleugelverdediger, de Belg. Maar omdat die rechterkant bij Roda met Dijkhuizen en Hupperts wel goed staat, besloot Thomas om hem linksachterin op te stellen vandaag. En dat heeft hij gewoon goed gedaan. Heerenveen is nu in de aanval, heeft nog vier minuten om nog een doelpunt te maken. En dat doelpunt komt de ploeg wel toe. Het staat nog 2-2.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 met You Don't Know. De slotfase van uh, Heerenveen-Roda. De laatste minuut wildschut met de voorzet. En Heerenveen kan dan... Nee, dat lukt niet. Vin Bogaston kan niet aan de bal komen. Aanval tegen aanval van Roda met Donald. Als de 90 minuten erop zitten... de official nu aangeeft dat er een aantal minuten blessuretijd bij komen. Maar wanneer gaat hij dat doen? Dat gaat hij nu doen, zie ik. Vijf minuten maar liefst. Dat is wel heel veel. Zoveel, uh, zo lang is het spel hier toch niet stilgelegen. Er zijn wel twee goals gemaakt in die tweede helft. En een aantal blessurebehandelingen, maar niet zo heel lang. Maar goed, Van Boekel die oordeelt dus dat er uh, vijf minuten doorgevoetbald uh, mag worden. Vijf minuten waarin uh, Heerenveen denk ik de meeste aandrang naar voren gaat maken. Want uh, die ploeg heeft de laatste 10 uh, minuten, 15 minuten altijd de bal. Er komt er niet heel erg meer aan te pas. Nu met uh, Ramon Zomer die uh, nu uh, lange bal speelt op Bokasson, Maar Bokasson wordt al de hele wedstrijd goed in de gaten gehouden door Luik. Ze heeft natuurlijk wel gescoord, die penalty, die 2-1. Maar veel meer mogelijkheden heeft hij niet gehad. De IJslandse topscorer van de heren die we zien, Die nu weer de bal krijgt van ik. Maar uh, laat de bal van zijn voet springen. Waardoor Roda kan uitverdedigen. Is van korte duur. Hervé neemt weer over. Basar Jogolo aan de rechterkant. moet een voorzet geven. Wat doet hij ook? Kan er iemand aankomen? vind Bogason gaat over de bal heen. Waardoor Roda kan uitverdedigen. Maar is wederom van korte duur. Want Hervé neemt over. Met Joey van den Berg moet dan helemaal terug. Omdat Donald daar kort op zit. Van den Berg heeft de bal teruggespeeld naar Zomer. Die in de middencirkel nu de bal heeft en naar de linkerkant gaat naar Koem. Koem weer met een lange bal naar voren gezocht. Vin Bokasson niet gevonden. Weer uitverdedigd door Roda via Biemans. En Roda kan er dan nu misschien uitkomen. Nu door een goede tackle van Montijnen. Die de bal aan de linkerkant van het veld dan verovert. Heuscher die dan probeert nemen te bereiken. Lukt niet. Neem met de eenzame spits bij Roda. De enige man die zich nog voorin bevindt. Als er een winnaar komt in deze wedstrijd, dan zal het denk ik toch wel Herenveen zijn. En die ploeg maakt ook de meeste aanspraak op de zegen. Zeker op basis van die tweede helft. Waarin het heel veel kansen heeft gekregen. Maar daarvan ging er dus te weinig in. Alleen een strafschop van Vin Bogason. Maar Roda komt er nu uit met Hupperts. Er zat toch meer in. Maar Roda houdt de bal. Veen leek er even tussen zitten. Maar Heusjer heeft hem nu. Heusjer met een schot. En dat is helemaal niet zo'n De schot. Heusjer. Aan de linkerkant van het veld. Aan de rand van het strafschopgebied. Geplaatste bal. En die gaat een metertje langs de paal. Langs de verkeerde kant van de paal voor Roda JC. En die bal gaat dus naast. Als Hirveen denk ik nog een keer gaat wisselen. Inderdaad, sinkgraven. Gaat zijn uh, debuut maken bij Herenveen, uh, Jonge aanvaller die uh, zijn, uh, onlangs nog is overgeheveld naar uh, de eerste, het eerste elftal. Hij vervangt uh, Hakim Ziek. En we gaan kijken of die zinkgraven. Uh, het is een middenvelder overigens moet ik zeggen. Of die nog iets kan betekenen in de slotfase van deze wedstrijd. Ziyech er dus afgehaald. De man die de 1-0 maakt in deze wedstrijd. Herenveen heeft het spel hervat. Met een lange trap naar voren van Ramon Zomer. Maar die bal eindigt in niemands land. Dat uh, maakt Van Basten nu ook eens duidelijk. Van wat doe je nou zomer. Hou het spel breed. Geef Van Basten aan. Blijf voetballen. Dat doet Heerenveen te weinig in die laatste tien minuten. Heeft het niet zoveel meer kansen meer gecreëerd. Als het deed in de beginfase van die tweede helft. Heerenveen heeft nu wel de bal. Of is het Roda? Roda neemt toch over. Aan de rechterkant. Vidia Hupperts geeft de bal aan uh, Nemet, Maar uh, Nemeth loopt een paar meter buiten spel. Waardoor Heerenveen een vrije trap mag nemen. Ik denk dat er nog een minuutje of drie te spelen zijn. Over zijn van die vijf minuten extra tijd die door Van Boekel zijn bijgetrokken. Heerenveen neemt de vrije trap. Via Ramon Zomer opnieuw een lange bal gezocht natuurlijk de spits. Er wordt een overtreding gemaakt op Vin Bogasson. Een metertje of vijf uh, buiten het uh, strafgebied. Komt er nog een gele kaart voor Heuscher. En dat is dan nog wel een interessante plek uh, voor Heerenveen om nog uh, gevaarlijk uh, te worden. Ik zie dat Heuscher inderdaad uh, zijn arm in de nek van uh, Finn Bogasson legt. De vrije trap geconstateerd door Van Boekel. En Dan is het toch jammer voor Heerenveen dat Ziyech net naar de kant is gehaald. Want dat is toch de man waarvan het moet komen als het om vrije trappen gaat bij uh, Heerenveen. Uh, het is Biemans overigens niet Heuscher die de gele kaart uh, krijgt aan de kant van Roda. En Joey van der Berg die de vrije schop gaat nemen voor Heerenveen. Gaat het nu doen. Gaat hem indraaien. En gaat hem het hoofd zoeken van een spits. Maar vindt dat hoofd niet. Waardoor Roda kan uitverdedigen. Nu weer via Huppers wordt er een overtreding gemaakt door Heerenveen. Op een speler van Roda in het eigen strafschopgebied van, van Roda gebeurt dat. Waardoor wie is dat? Er ligt iemand op de grond een speler van Roda JC. Volgens mij is het dijkhuis die daar ligt. En die daar ook even blijft liggen natuurlijk. Want Roda zal tevreden zijn hoor met dat ene punt als het hier inderdaad 2-2 blijft in het Abelensra stadion. Want waar de eerste helft nog redelijk gelijk op ging heeft Roda in die tweede helft niet heel veel meer laten zien. Alleen die goal dus van Hupperts. En Hupperts kreeg vijf minuten na die goal ook een, een kleine mogelijkheid nog via een schot vanaf een meter op 18. Maar die bal ging voorlangs en daarna heb ik Roda eigenlijk niet meer gezien. Maar goed, het zal Jondal Thomas zonder coach weinig uitmaken. Die gebaart nu ook rustig aan jongens. Voetbal het rustig uit. Zorg ervoor dat dat punt meegenomen kan worden. In die lange busreis terug naar Kerkrade. De vrije schop voor keeper Kuto van Rode is genomen. Maar Heerenveen neemt de bal over via Van Anot. De bal wordt dan door Biemans over de zijlijn gekopt. Waardoor Heerenveen nog een keertje mag ingooien via Van Anold. Van Boekel die begint al op zo'n horloge te kijken. Er dus zal niet zo heel lang meer te spelen zijn. Misschien nog één aanval voor Heerenveen via Van der Berg. Ziet dat de, opening, ziet dat de ruimte aan de linkerkant ligt. Heeft dat goed gezien. Heeft de bal ook gespeeld naar Koem. Koem die dan uh, gaat lopen met de bal. Uh, vindt dan van de Berg niet. Finn Bokasson ook niet. Bal gaat naar de linkerkant waar Wildschut nu een bal bezit komt. Dat zou toch wel de laatste aanval zijn denk ik. Wildschut probeert langs Dijkhuizen te gaan. Lukt niet. Roda neemt over. Soutjouin. Soutjouin Dijkhuizen. Dijkhuizen met een peer naar voren probeert die bal dan weg te werken. Lukt half. met nee, kopt wel door. Maar bal belandt bij uh, Otiekba. Mag er nog even gespeeld worden van Van Boekel. Van Anot dan nog een keertje met een bal naar voren. Maar Finn Bokasson haalt dat niet. Bal belandt uh, in de voeten van uh, Doeman van uh, Roda Kuto. Kuto die gaat de bal dan rustig oppakken. En Van fluit voor het laatste. Het hier in 2-2 in het Abelensstra stadion. En daar zal Roda JC het meest tevreden mee zijn. Want op basis van die tweede helft verdiende Heerenveen eigenlijk wel de overwinning. Nadat nou, het in de eerste helft op een 1-0 voorsprong was gekomen door Ziek. In de eerste helft werd het nog gelijk door Nemet. Heerenveen kwam weer op voorsprong door een benutte strafgop van Finn Bokasson, maar vijf minuten daarna was het Guus Huppers die de eindstand op het bord zette. Het eindigt hier in de Amelens-Stadion tussen Heerenveen en Roda JC in 2-2. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. AZ-NAC 3-0. Pek Zwolle-Vitesse 1-2. RKZ Groningen 1-1. En Heerenveen-Roda, u hoorde het net van Arman Afsaroknoe, 2-2. Langs de lijn. Rotterdam 1-0. Voetbal. En dat beginnen we met Engeland. Arsenal heeft de eerste plaats in de Premier League behouden... dankzij een 2-0-overwinning op Fulham. Maarten Stekelenburg kiepte een goede wedstrijd voor Fulham... maar kon niet voorkomen dat Arsenal twee keer scoorde. Manchester City was veel beter dan Cardiff en won met 4-2. Zego scoorde de honderdste van het seizoen voor City. Het was geen mooie, maar ja, ook die lelijke tellen. Goal is goal, a little bit lucky but uh, every goal is important and uh, I'm also lucky that I scored at 101. Een goal is een goal, zegt Zegel en hij is blij dat hij de honderdste maakte. Manchester City staat tweede in de Premier League, de nummer 3. Chelsea speelt morgen tegen de nummer 7, Manchester United. Liverpool liet punten liggen tegen Aston Villa. Ron Vlaar hield Luis Suarez op de nul en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De wedstrijd eindigde in 2-2. Dan nog nieuws uit de lagere regio's van het Engelse voetbal. Edgar David stopt met onmiddellijk ingang als trainer van Barnet. Dat wordt gemeld op de website van de club. In het bericht staat dat de partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Dan Spanje, daar haalde Real Madrid uit bij Real Betis. Het werd 5-0, de winnaar van de gouden bal, Cristiano Ronaldo, maakte er 1. Barcelona, Real Madrid en Atletico hebben alle drie 50 punten. Real heeft een wedstrijd meer gespeeld, de andere twee teams komen morgen in actie. Barcelona heeft het beste doelsaldo en staat op kop, gevolgd door Real en Atletico. En dan even kijken in Italië. Daar won AS Roma in de Serie A. Eenvoudig met 3-0 van Livorno. Kevin Strootman maakte een van de doelpunten. Juventus Sampdoria is in 4-2 geëindigd, net afgelopen. Juventus blijft daar een kop. AS Roma en Napoli staan 2-3. Morgen maakt Clarence Seedorf dus zijn debuut als trainer bij AC Milan. Zijn ploeg speelt thuis tegen Hellas Verona. Er is werk aan de winkel voor Seedorf... want Milan staat op een schamele elfde plaats in de competitie. Ik wil gewoon rustig gaan beginnen te werken nu en langzaam erin, erin rollen in deze rol. En helpen uh, die jongens helpen om weer enthousiasme te vinden uh, in hetgene wat ze doen plezier te hebben om te voetballen, wat ik denk dat het een beetje mis op dit moment. En dat is een beetje, ja, wel de basis, als je die dingen hebt en eh, ook de passie. Met de kwaliteiten die er zijn, eh, moet het allemaal wel een stukken beter gaan. En dat zei Clarence Seedorf. In Duitsland doen ze nog een weekje winterstop houden. Waren München oefende tegen de aankomende tegenstander van Ajax in de Europa League, Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers wonnen verrassend met 3-0. Arjen Robben speelde trouwens niet mee bij München.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 Burned my love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 Of lightning. De Nederlandse hockeymannen wonnen vanmiddag de Hockey World League. In de finale werd Nieuw-Zeeland met 7-2 verslagen. Stefan Veen is oud-hockeyer en tegenwoordig bestuurslid van de Nederlandse Hockeybond. En hij is zeer tevreden met dit resultaat. Ah, ik denk dat we uh, dit toernooi hebben kunnen zien... dat het Nederlands elftal een, uh, een enorme stap heeft gemaakt uh, in het internationale hockey. Uh, vanaf het EK waren we een moeizame derde plek hebben gehad en uh, nog een oefen in het land tegen België... die met 6-2 werd verloren, heeft dit team een, uh, denk ik een enorme mentale... maar ook een hockey uh, een hockeystap gemaakt. En ik denk dat dat een, een groot compliment is aan, uh, aan Paul... en ook een heel groot compliment aan het team zelf. Dus ik, uh, nou, ik denk dat we richting de WK een enorme stap hebben gemaakt... om uh, daar een goede prestatie te maken. Dus ik zie, het, ik zie het als een eerste goede stap in de richting. Had je dit succesje wel aanzien komen, want je stipt het zelf wel even aan. 2013 was niet bepaald een succesvol jaar. Daar kwam nog eens een keer een oefenederlaag tegen België overheen met 6-2. Ja, en daarna leek het team toch een beetje op een dood spoor te zitten. Ja, nou wat ik net zei, dus daar dat, dat hebben we natuurlijk ook met, met, met Paul ook over gehad, dat heeft Paul met de ploeg ook over gehad. En daar hebben we denk ik de afgelopen periode in aanloop na deze World Hockey League. Uh, nou, veel aandacht aan besteedt. Uh, nou, je ziet duidelijk dat het qua structuur veel beter staat. Het is, mentaal hebben ze een, een stap gezet. En ook, ik het allerbelangrijkste, dat het team zelf ook opgestaan is. Uh, ja, wil je internationaal tophokjes, dan moet je, je eigen beslissingen in de wedstrijd nemen. Dan moet je, je eigen keuzes maken. Ja, dat kan niet alleen een coach zijn, maar dat moeten gewoon ook de spelers zijn. En ik denk dat, dat die combinatie, uh, dat Paul dat geactiveerd heeft... en de jongens dit op dit toernooi... Zelf die handschoen hebben opgepakt. Ik denk dat dat uh, de grote winst is geweest. Vertel eens wat over de rol van de spelers. Want uh, volgens mij hebben de spelers voor het eerst sinds Paul van As bondscoach is nu gezegd. Bondscoach, we moeten toch een iets verdedigender accent leggen. Nou ja, kijk, dat gaat gewoon vaak samen. Hè? Ik heb in mijn eigen carrière ook periodes, ik heb heel veel gewonnen, maar uh, ook, ook verloren. En dat gaat er juist om de, de, de momenten dat je verliest of dat het niet goed gaat, dat je dan opstaat met z'n allen. En de uh, enige, manier, enige manier om daaruit te komen is uh, ja, dan de, de koppen bij elkaar te steken. En daar dan uh, als spelers ook zeggen van ja, zo zien wij het en uh, zo uh, zouden we het aan kunnen vliegen. Nou, ik denk dat dat, euh, nou, dat dat een proces is geweest waar ze nu denk ik, euh, goed doorheen zijn gegaan. Jij bent bestuurslid TopHockey, dus jij zit er voor de lange termijn. Het contract van Paul van As loopt voorlopig tot en met het WK in Den Haag. Welk lange termijn gevolg zie jij voor dit succesje? Nou, het is terecht wat jij zegt. Dit is een, uh, voor het eerst dat we sinds tijden een groot toernooi uh, gewonnen hebben. En uh, dit is inderdaad wel een, een, uh, echt wel, een, uh, wel een succes dat we een internationaal toernooi uh, winnen. Uh, ja, lange termijn. eerste stap is naar de WK. En uh, ik denk dat dat nu het allerbelangrijkste is uh, richting Den Haag uh, dadelijk in, uh, in, juli, in juni. Uh, nou, lange termijn, ja, dat zal, uh, dat zal nu de tijd moeten gaan, gaan uitwijzen. Wil ik nog, nu nog niet te ver op vooruit lopen. Ik denk eerst dat we ons even moeten richten op de WK. Soms gaat het om een balletje binnenkant, buitenkant paal. Nu ging het om een succesje tegen Duitsland en tegen Australië. Wat allemaal goed viel. Heb je het idee, ook met die achtergrond die ik zojuist zet, van 2013, dat het Nederland hier aan een hele moeilijke periode is ontsnapt? Nee, ik denk niet dat ik denk, het woord ontsnappen is, denk ik, uh, zou ik anders uh, formuleren. Ik denk dat ze daar doorheen geknokt zijn. Dat uh, door het feit dat ze zo met elkaar bezig zijn geweest, uh, en met Paul en met, uh, en met de spelers zelf, dat, dat je dat op een gegeven moment af gaat dwingen. Uh, en dat klinkt misschien heel gek uh, dat ik dat zeg, gelukkig dwing je af. Maar als je op zo'n manier ermee bezig bent en je bent met elkaar bezig om sterker te worden dan gaan die ballen inderdaad binnenkant paal vallen. En dat, uh, dat heb je op dit toernooi heb je dat kunnen zien... ondanks een hele moeilijke en moeizame start tegen Argentinië. Tot slot, is nu de kans vergroot op een gouden medaille op het WK? Ja, de kans is zeker vergroot. Maar laten we het vooropstellen... Uh, uh, de WK is een ander, uh, weer een heel ander toernooi, uh, eigen publiek. Uh, uh, de, het voordeel van het thuisland, dat geeft, ik heb hetzelfde WK 1998... dat geeft ongelooflijk veel energie. Het is prachtig om in eigen land te spelen... Uh, maar het is weer een toernooi uh, op zich. Dus. En ik denk ook dat we daarin... Uh, Paul gaf dat zelf ook aan. Er zijn echt nog wel uh, stappen in ons spel... wat we denk ik uh, kunnen verbeteren. Nou, daar gaat Paul uh, met zijn team vol mee aan de slag. Maar ik denk wel... Uh, na een wat, echt moeizaam uh, EK en een moeizaam 2013. We hebben in 2014 nu een, uh, denk ik een heel, goed, uh, heel goed begin gehad. Stefan Veen, hij is tegenwoordig bestuurslid van de Hockeybond. We worden in gesprek met Philip Koken. Goeie bal, mooie goal! En dan wordt hij ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een winticker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. Intikker. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. Laten we maar eens beginnen met Tex Zwolle tegen Vitesse. 1-2 werden een 1-1-ruststand. Atsoe maakte 0-1. 1-1 werden door Fernandes en 1-2 door Van Aanholt. Er was nog een gemiste strafschop bij een 1-1-stand door Piasson van Vitesse. Vitesse won dus net van Zwolle. Want de winnende treffer viel pas in de 90ste minuut. Daarover de trainer Peter Bos.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 Daar hadden wij nog uh, meer van kunnen profiteren. Patrick van Aanold werd weer de matchwinner in de laatste minuut. Tegen Heerenveen deed de kerstversvervaarder dat eerder dit seizoen. Ja, klopt. Uh, tegen Veen deed ik hetzelfde. Alleen, ja, die was nog ietsje mooier. Maar ja, goal is goal, dus uh, hij telt. En uh, ja, en ik had uh, ja, uh, mijn zoontje beloofd dat ik zal scoren vandaag voor hem. Dus uh, ja, dat is natuurlijk extra, extra mooi dat ik kan, uh, met hem kan delen. AZ Nak werd 3-0 naar een 2-0 ruststand. Berghuis maakte de eerste, Johansson de tweede en Berghuis de derde. AZ begint goed aan de tweede deel van het seizoen. De drie punten zijn mede te danken aan de man van de wedstrijd, Steven Berghuis. Hij kreeg de voorkeur boven Goedmoensoen. Ik heb alleen uh, invalbeurten gehad dit seizoen. En, ja, dat is gewoon heel moeilijk, vooral uh, als het team niet lekker draait en je komt erin.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 De andere trainer, die van NAC Goedelje, was kort en duidelijk over de verliespartij. We waren te traag, ja, wij niet kort en doordek en stonden we onder druk, dus konden wij niet brengen wat we wij gewoon brengen. Dus uh, AZ was gewoon uh, een beter team. RKC Waalwijk tegen Groningen eindigde in 1-1. Bij Russen was het 0-1 door de leeuw. En Snow maakte de gelijkmaker uit een strafschop. Bij 0-1 stand kreeg Groningen speler Hatenboer een directe rode kaart. Dat was uh, 20 minuten voor tijd. FC Groningen had lang uitzicht op de zegen. Trainer Erwin van der Looy baalt dan ook van de puntendeling tegen RKC.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 Nee, inderdaad, wat zwaar bestraft, ja. Uh, Veen roda werd 2-2 na een 1-1 ruststand. Ziak zette Veen op voorsprong, Nemeth maakte gelijk. Finn Borgasson zette Veen nogmaals op voorsprong. Deed dat uit een strafschop. En Hupperts maakte gelijk. Gisteren won FC Twente met 3-1 van Herakles En het programma van Morgen ziet er als volgt uit om half 1. NEC tegen ADO Den Haag. Om half 3 FC Utrecht tegen Feyenoord. En kambuur tegen de Goa diegels En om half 5 Ajax-PSV. Aan kop gaat Vitesse weer, 40 uit 19. Ajax heeft de wedstrijd minder gespeeld, heeft er 37. Dan Twente, dat heeft ook 19 gespeeld en heeft 37 punten. Uh, heeft dus één wedstrijd meer dan Ajax. Uh, Feyenoord is vierde met 33 uit 18 en Heerdeveen vijfde 30 uit 19. Dan onderin de 14e plaats wordt gedeeld door RKC en Roda. Die hebben 19 wedstrijden gespeeld en 19 punten. Daaronder ADO, 18 gespeeld en 17 punten. Dan Cambuur, 16 punten uit 18 wedstrijden. En NEC heeft er 15 uit 18. Hanouk met Girl. Heerenveen Roda eindigde in 2-2. Dankzij Guus Hupperts, want die, die maakte de 2-2. En dat was niet de eerste keer dat hij gelijk maakte tegen Veen. Hij maakte ook de 3-3 in de eerdere wedstrijd toen in Kerkerade. Ja, precies. En volgens mij de 4-4 seizoen ook. Dus ja, dat, dat was mezelf ook al opgevallen. Ja. Ja, um, dat is toeval uiteraard, maar het moet wel een lekker gevoel zijn. Ja, zeker, zeker. Maar ja, het is uh, nog meer als je de winnende maakt. Dus, uh, maar ja, dit is ook goed. Voelt het een beetje als de winnende? En daar bedoel ik me eigenlijk mee te zeggen, zat er voor jullie meer in dan een gelijkspel? Of zeg je, hier moeten we tevreden mee zijn? Nou, ik denk uh, dat je er ook wel tevreden mee mag zijn. Maar ik, denk, uh, ik had zelf nog een kans uh, op de 3-2. En uh, ja, die, die had er ook wel in gemogen, maar er was er dus net naast. Dus, uh, maar ja, we hadden liever, uh, liever gewonnen, maar ik denk 2-2 ook een goede uitslag is. Ben je nou tevreden over hoe het allemaal gaat? Want er is natuurlijk van alles gebeurd. Je hebt een nieuwe trainer. Uh, heeft men nu bij Roda het gevoel dat het allemaal weer goed gaat? Ja, ik denk dat dat nog een beetje vroeg is om te zeggen. Maar ik denk dat het zoals het eruit zag, zag het er goed uit. En ik denk dat als we dat doorpakken, dan kan het toch nog een mooi seizoen worden. Ja, wat, is, wat is het voornaamste verschil met brood? Nou, de verdediging staat... Ja, we spelen op zone En ja, dat is gewoon wat makkelijker ook voor de buitenspelers. En ja, dat is gewoon een goede coaching. En ja, daar zijn we ja, mee bezig op training. En ook in wedstrijd om dat te verbeteren nog. Met andere woorden, je bent niet meer verplicht om altijd achter je man aan te lopen als je maar zorgt dat je gebied beschermd wordt. Ja precies, daar uh, hou je ook meer kracht over om aan te vallen en uh, ja, dat uh, hebben we misschien ook wel nodig. Ja. Um, je zegt dan kan het nog een mooi uh, slot van het seizoen worden. Uh, dat moet ook wel, want het valt natuurlijk echt allemaal gewoon verschrikkelijk tegen. Ja precies, ik denk uh, ja, de eerste seizoen zelf was niet echt uh, top en uh, ja, daar zijn we nu om het te herstellen. En dan is een punt uit Veen gewoon een hele goede start toch van de tweede seizoenshelft? Ja, zeker, zeker. Omdat er een uh, gewoon vijfde staan en uh, dat is een mooi punt. Guus Huppert en Bas Tiggeler, Heerenveen werd 2-2. Met het oog op morgen, Max van Wezel is het volgende programma. En langs de lijn, morgenmiddag 2 uur, Henry Schut en Hugo Borst. Tot dan.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 Gelukkig getrouwd. Ik ook. www.secondlove.nl. Popje. Yes. literatuur. ballet Dan Cultura 24. Gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design. Schilderkunst. Beeldhouw. Opera. Op Cultura 24. Alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur. Poëzie, Theater. Film. Animatie. Drama. Cultura 24. Verrassend veel cultuur.